U luistert naar het tweede uur van uh, Dit is de Nacht, waarin we nog even verder praten over het voorval afgelopen vrijdagavond in de Haren. Waarbij een, uh, een, uh, een feestje uiteindelijk uitliep op grote chaos, gewonden. 35 mensen die als ze verdachten zijn aangehouden en een uh, hoop gedoe. Was het nodig om het, uh, laat ik het zo zeggen, was het niet nodig geweest? Hadden we het kunnen voorkomen en hoe kunnen we in de toekomst dat soort dingen voorkomen? Dat is waar we over praten vannacht. En u kunt daarover ook uw mening geven. Dat kunt u doen door te bellen naar 0800 1121, 0800 1121. U kunt ook even een mailtje sturen naar nacht@eto.nl. Daar mailde net iemand mij met de vraag waarom ik eet onder werktijd. Nou, dat vind ik gewoon lekker soms, even een broodje. Dit is namelijk voor het eerst in dat nieuwe gebouw. Ik zei het begin van de uitzending even dat mensen me ook kunnen zien. Ja, dat wist ik niet, dus ik uh, moet me even netjes gedragen. Maar eten, ja, sorry, dat wordt er dan af en toe even bij. Even een broodje om de energie hoog te houden. Moet u natuurlijk wel allemaal goed kunnen volgen en goed naar u kunnen luisteren. Uh, dus ik zou zeggen, belt u maar weer 0800 1121. Dan praten we straks met elkaar verder over haren. Maar eerst gaan we even luisteren. En wel naar Paolo Conte. Vier vier Vieni via di qui. Niente lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri.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 Vier vier, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo gingen naar non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te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 Bagno caldo, c'è una azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you chips, chips, chips, do to do do do, chip, chip, do to do do do, chip, chip, do to do do do. Wow, nou, dat altijd leuk om naar te luisteren. Zeker ook uh, mooi voor een nachtprogramma. Uh, we gaan verder praten over haren en dat uh, doen we als eerste met Wiebe. Wiebe, goeienacht. Of is Wiebe ondertussen weg? Hé, hey, Wiebe is weg, die hangt niet meer. Nou, dan gaan we meteen door naar de tweede bellen, dat is Ellen. Ja, goeie. Goedenacht. Ben je toch als eerste aan de beurt? Ja, nou prima, hartstikke mooi. <laughs> en Wiebe mag nog een keer inbellen straks, maar dat uh, eerste ja. eerst jouw verhaal, vertel. Prima. Nou ja, ik ben het er mee eens dat er veel te uh, laat is ingegrepen. Uh, als je een beetje verstand hebt van uh, hoe groepsdynamiek werkt... had je kunnen weten dat dit uh, op deze manier uit zou lopen. Ja. Heer, de macht van de groep en het meedoen met enzovoort. Uh, ik denk dat ze veel eerder hadden kunnen ingrijpen... net als wat vorige bellers hebben gezegd bij het station. Gelijk iedereen opvangen, ID-kaart laten zien. Wat heb je hier te zoeken? Heb je hier niks te zoeken? Uh, gelijk uh, uh, zo iemand ook noteren, ja. want er was heel duidelijk gemaakt, er is geen feestje. Wat kom jij hier doen? Kom jij hier om rottigheid uit te halen? Of kom jij hier om te kijken naar de rottigheid? Alleen dat al vond ik belachelijk. Okay. Dat er uit het hele land allerlei mensen naartoe komen om maar te kijken wat voor rotzooi er wordt geschopt. Ja, maar dat, dat, was, nu, was nu dat nou het... van tevoren zo duidelijk dat er alleen maar rotzooi zou worden geschopt? Het is duidelijk dat er altijd een groep is die daarop uit is. En dat er mensen zijn die daar naar willen komen kijken. Het was heel duidelijk dat er geen feestje was. Dat is heel duidelijk gemaakt, in, ook in de media en door de media. Ja, maar... Dus dan denk ik dat het feit dat jij alleen al afreist naar zo'n plaatsje... dan ben je al verkeerd bezig. Ja, maar en is, is dat waar, waar zo? Nu ik, ook, waar nu ook helemaal uh, niet over wordt gepraat... is hoeveel miljoenen dit allemaal wel niet kost... Ja. En wie kost dit miljoenen? De verzekeraars. Maar wie uh, moet dit uiteindelijk betalen? Wij. Want de verzekeringen worden weer duurder. En denk ik, denk nou eens met z'n allen na waar jullie allemaal mee bezig zijn. Want dan er wordt er geklaagd van, oh ja, en de verzekeringen worden weer duurder. Ja, hoe komt dat? Iedereen die dit soort dingen doet, die schot gewoon rotzooi. En die maakt het voor zichzelf ook kapot op die manier. Ja. Nou, met, ja. met, met jouw punt van geld ben ik het uh, sowieso eens. En ik vind ook zeker dat alle mensen die daar rotzooi gaan trappen... die moet je gewoon uh, hard aanpakken en, en een gepaste straf geven. Maar ja. ik, ik denk niet dat iedereen die daarheen kwam... echt met het die, die heen kwam... oh, ik ga kijken naar hoe de rotzooi is. Ik denk dat er ook best wel veel mensen waren die echt daarheen gingen... met van, nou, Wat volgens mij, de, de komen daar vanavond... de burgemeester kan natuurlijk wel zeggen, er is geen feestje. Maar ja, wa, ja maar waar heel de... veel mensen bij elkaar zijn, ja. kun je een feestje maken. Ja, maar is het niet duidelijk wat hij, wat hij zei dan? Sprak die man dan geen Nederlands? Ja, zeker wel. Denk, maar, precies. Is het is geen het, feestje. Het is ongeveer net zoiets als dat ik zeg... ik ben nu niet op de radio. Ja, maar nou, dat is natuurlijk onzin. Nee, maar dat is natuurlijk onzin. Moet je luisteren. Het feit dat zo'n burgemeester dan zegt... er is geen feestje, hè, zegt hij natuurlijk ook niet voor niks. Omdat er toch hè, wel wordt uitgegaan... van een groep mensen die bij elkaar komen... en die dus... Iets willen. Ja, maar dat, en dat zijn allemaal een beetje natuurlijk jongeren. Een beetje recalcitrant. Een beetje op, ja, u, uit de kluiten ja. gewassen pubers. En dan als je dan zegt, er is dat geen fijn. feestje. Dan denken die jongen, ja, er is wel een feestje. Nou, maar dat was het dus niet. Dus, dus ja, dan denk, dan denk ik van... Dan heb je het niet begrepen schijnbaar. Nee. Dan ben je toch een beetje... Ja, sorry dat ik het zeg, maar een beetje dom bezig. Dan denk je toch niet na over wat er gezegd wordt. Nee. Ik, ja, dan... Vraag ik me af, heb jij wel gewoon goed geluisterd naar de woorden van die burgemeester? Nee ja. dus. Nee, en dan kom jij met een bepaalde reden, kom jij vanuit het hele land naar zo'n plaatsje toe, helemaal in het noorden. En dan, dan wil jij iets. En als jij dan denkt dat er dan toch een feestje is, terwijl dat nu wordt gezegd, nou ja, sorry hoor, maar ik, ik vind het echt een beetje, ja, dom. Ja. Ja, ja het mag aan, of niet aan de, aan de ene kant ben, ben je, ik het een beetje ja. eens. Maar aan de andere kant, ik heb bijvoorbeeld ook een... Uh, zag ik dan uh, via Twitter... zag ik op een, op een gegeven moment een linkje voorbij komen van een videoverslag. Iemand die daar was in de haren. Uh, mm -hmm. die, die, van, van eigenlijk de grote groep die, die wel gewoon een leuke avond heeft gehad. En die op een gegeven moment constateerde dat er inderdaad ergens werd gevochten. En die daar een beetje van wegliepen. En gewoon gezellig met elkaar een biertje dronk. En dacht van nou, op een gegeven moment, nou, dit wordt mij ons een beetje te gek. Jammer dat het zo uit de hand loopt. We gaan weer naar huis, maar er was dus ook gewoon best een flinke groep mensen die echt gewoon kwamen voor de gezelligheid. Oh leuk, andere jongeren komen, vrienden van Facebook die komen ook. Ja, maar ja, nou ja, goed, ik, ik begrijp niet waarom ze dat dan daar denkend moeten doen. Terwijl, terwijl gewoon duidelijk gezegd is, hier is gewoon vanavond geen feestje. Dit is gewoon een, een foutje geweest van een meisje die dit op... Ik bedoel, nou, er wordt ook elders in het land... Uh, uh, op die manier uh, rotsen geschopt. Want ja, hier en daar is er een, een andere plaatsen ook al uh, zijn er al opstootjes geweest. Ja. Ja, nee, ja, sorry hoor. Een beetje gezond verstand. Ja, oké, okay, maar feit is natuurlijk, het, het gebeurde. Dus uh, laten we zeggen, een ja, volgende keer. Dat is dus het stukje waarvan ik denk van ze hadden inderdaad eerder in moeten grijpen. Ja. Ze hadden, nou, wat, wat de vorige beller ook zei. Uh, laat alle treinen maar door. En, uh, en zorg maar voor een aantal militairen. En ga iedereen maar controleren. Als je gewoon niks te zoeken hebt in, in dat plaatsje haren op dat moment... Als je geen inwoner bent of geen bezoeker of weet ik veel wat... Heb je daar gewoon niks te zoeken. Nee. Want, er is, want er is gewoon geen feestje. Dat was, dat, ja. En dan kan je, kan je dat wel willen... Maar dan denk ik van, ja, nou goed, kijk, op die manier krijg je ook gewoon een beetje rotzooi. En, en, en ik, nou ja, nogmaals. Als jij een beetje verstand hebt van de psychologie en de groepsdynamiek. had je kunnen weten dat het zo uit de hand had kunnen lopen. Ik vind dat toch wel een beetje, ja, kortzichtig. En wiens, ja. wiens, uh, wiens schuld is het daarmee, zeg maar, uitgaande van jouw verhaal. dat, het, dat er vrijdag niet genoeg actie is ondernomen? Nou, ik, ik denk dat, dat, dat als je een noodverordening klaar hebt liggen. dat je die dan ook gewoon. Uh, gelijk uh, dan maar in, in moet zetten. En, en, en het ook gelijk duidelijk maken. Er is, het is allemaal ja, veel te laat opgeschaald, inderdaad. Maar is dat dan dat de fout is, van, is, de van de burgemeester van van of van de politie? Nou ja, uh, uh, gezamenlijk misschien wel. Ja. Want, want het is echt gewoon helemaal uit de hand gelopen. Het feit dat ze, dat ze inderdaad ook van het station... gewoon naar die straat kon kunnen lopen met zo'n hele groep... wat zo'n hele massa hou je niet in bedwang als je zo weinig mensen hebt... Dus ja, ik denk dat er gewoon toch niet goed genoeg over nagedacht is. Ook niet over de groepsdynamiek, want zo werkt het inderdaad. Want ook al was jij niet van plan om rotzooi te schoppen en, en plezier te maken... je wordt toch door de macht van de groep een beetje meegenomen. Dat, dat, zo werkt dat. Ja, en, en, is Facebook nou, en dat is dan bijvoorbeeld... heel erg jammer dat daar gewoon niet over nagedacht is... en dat ze, dat dan niet, dat, dat ze daar niet, niet op voorbereid zijn geweest. Ja. Is, is, is, is, is Facebook zelf nog als schuldige aan te wijzen? Nou ja, ik vind, ja, ik, ik zit zelf niet op Facebook en ook niet op, op dat soort uh, dingen. Uh, het, is, het gaat me gewoon veel te ver als je ziet wat er allemaal mogelijk is met dat Facebook. Met allerlei toestanden en vrienden van vrienden en vrienden en vrienden en weet ik veel. En sommige, soms denk ik dat het een heel mooi medium is hoor. Zeker ook voor mensen die eenzaam zijn en dergelijke. En uh, mensen die onderweg zijn en noem ja. maar op. Maar ja, bepaalde dingen... Weet je, dat is, dat is met alles. Er is gewoon te weinig, te weinig controle op. Het mag allemaal maar. En dat, en dat geldt voor alle, van alles en nog wat. Ja, maar je, in, in, je komt dat natuurlijk al heel snel op, op censuur uit. Nou, nou, het heeft gewoon te maken met controle van wat doe jij en wat, wat, wat jij doet. Mag dat allemaal maar? En schaadt je daar mensen niet mee? En, en, dat, en dat is met alles. Ik bedoel, wij zijn toch als burger wat dat betreft toch wel een beetje vogelvrij. Met, in, in deze maatschappij... dat, dat wij ook... Uh, dat bepaalde dingen ook gewoon allemaal maar mogen... zonder dat er een bepaalde vorm van controle is... Ja. daar gaat het eigenlijk om. Ook in een stukje politiek, denk ik. He, met alles wat er aan de hand is. Eh, marktwerking en noem maar op... Privatisering. Eh, doe maar en eh, druk er maar wat geld bij op. Want de burger kan er wel tegen protesteren, maar het gaat toch wel door. Okay. Enzovoort, enzovoort. Heb nou jij ja. zelf, zelf gaat kinderen? Dat misschien een beetje veel te ver. Dat dat ja, op, op zich is het goed, punt. maar het gaat inderdaad. Dat trekt het dan naar een heel, uh, heel macro-niveau, maatschappelijk brede ja. discussie. Ja, nee, maar. <laughs> e e e maar, maar heb jij zelf zo kinderen, Ellen? Ik heb geen kinderen nee. Oké. Okay, dan was nog benieuwd of die bijvoorbeeld ook op Facebook zaten. Nee, die heb ik niet. Heb je. Zit je ik heb zelf op huis? Nee, een, een nichtje die op, op Facebook zit. Uh, en, uh, nee, heb ik allemaal niet. Ik heb, ik heb het ooit eens opgestart omdat mijn nichtje dat leuk vond ja. om met mij op huis te zitten. En ik had elf vrienden. Nou, uh, op een gegeven moment uh, zat zij er nooit meer op. En ik dacht, van ja, ik doe er zelf ook niks mee. Nee. Ik heb meer met uh, persoonlijk contact en een keer een belletje en een kaartje. Uh, dat past meer bij mij. Nou, ben ik ook. 45, dus ja, ik heb ook een andere leeftijd. En ik begrijp best wel dat uh, he, dat, dat allemaal anders is tegenwoordig. Mm -hmm. En het heeft ook zeker wel voordelen, absoluut. Maar het heeft ook hele grote nadelen, want ja. het is allemaal heel, ja, toch ook best wel heel individualistisch. Ja. En ja, wat zijn nou vrienden? Dat is ook maar de vraag. Precies, dat punt he? werd inderdaad eerder gemaakt. Jouw, ja. jouw mening is duidelijk, iets meer controle en, uh, en iets ja. sneller ingrijpen, dan, uh, dan moeten dit soort dingen te voorkomen zijn. Ja, en nadenken over wat, wat groepsdynamiek doet, inderdaad. Ja, precies. Ja. Dankjewel ja. Ja, Ellen, ja, voor jouw inbreng vandaag. Ja, het is heel erg jammer, want het is heel erg uit de hand gelopen voor, voor al die mensen en haren. En dat, nou, dat vind ik gewoon heel erg, ga maar eens hun, hun, hun schoenen staan, denk ja. ik dan. Dat vind ik echt, als je, als je bang moet zijn in je eigen huis... omdat daar een, een hele horde mensen staat die allerlei vervelende dingen doet... ook al zijn ze het niet, in, in het begin niet eens van plan. Nee. Want er zullen er een heleboel zijn geweest die dat echt niet van plan zijn geweest. Ja. He, ook het plunderen en dergelijke. Er zullen eh, jongens en meisjes zijn geweest die dat gedaan hebben... terwijl ze bij zichzelf later dachten van... wat heb ik toch gedaan, daar ben ik toch mee bezig geweest. En dat is die groepsdynamiek. Ja. En dat is zo jammer dat dat niet voorkomen is. Ja. Terwijl je wist dat, dat dit toch... Ja, min of meer had kunnen gebeuren, denk ik. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ellen, dankjewel. Ja. Bedankt voor, voor jouw de uh... mogelijkheid om te reageren. Ja, nee, En graag uh, veel succes met het programma. Dank. Veel luisterplezier. Bedankt. Oké. Okay. Tot ziens. Tot ziens. Uh, dat was Ellen en uh, daarvoor Wiebe. Ik heb geen idee of Wiebe het is die nu hangt... maar ik ga gewoon even op goed geluk iemand opnemen. Goedenacht, met wie spreek ik? Ja, dat is met Timo. Timo, Timo uit... Uh, jij ja, komt ja. ook in Den Haag, hè? Ja, klopt. Ik heb jou een tijdje niet gesproken. Nee, maar dat ligt niet aan mij. <laughs> nee, goed punt. <laughs> heb jij het ook een beetje meegemaakt vorige week vrijdag? Nou, ik heb grofweg wat in de nieuws erover gehoord. Je, wa je was er niet bij, gok ik zo? Uh, nee, nee. Ik kom nauwelijks naar huis uit, dus... Uh... Ja. Maar je hebt, wel gevolgd via de, je hebt het wel gevolgd via de televisie of de radio? Uh, ja, via de, via de radio, zeg maar, ja. ja. En ook uh, bij Stand.nl, was dus er vanmiddag geloof ik wat over. Oké. Okay. Ja. Van de NCRV, dus... Ja, het ging eigenlijk bij elk programma ging het er wel over, volgens mij uiteindelijk... Met allerlei verschillende invalshoeken ja, uiteraard. Ja, in het mediaforum bij lunch ging het er geloof ik ook over. Ja. Zeg maar Max van Wezel en Jan Kuitenbrouwer, die hadden het erover. Ja, en ze schoten bij... wel, wel een beetje in de kramp, zo, zo gaat over de rol van de mede zeg maar. Dan was alle rust en uh, uh, duidelijkheid in de discussie, ging wel een beetje verloren. Ja, ja en tot, ik, tot... ik heb ook nog een stukje gehoord van het programma vanmiddag bij de, van, van, van mijn eigen EO. Dit is de dag, daar ging het volgens mij over een, over een brief van een, iemand van GroenLinks. Die had een soort openbare brief aan Merten geschreven. Ja, heb ik ook gehoord. Zo van uh, sorry. En uh, ja, trek het je niet te veel aan. Want jouw schuld is het in ieder geval niet. Ja, nou vond ik wel op zich heel sympathiek, natuurlijk, als je zo'n open brief schrijft als, als tegenwicht tegen alle uh, negativiteit. Ja, ja dat heerst wel een beetje. Ja. Wat, wat is jouw eigen mening over het hele gebeuren vrijdagavond? Nou ja, je kan er natuurlijk van alles voor alles over zeggen. Maar wat, wat mijn insteek een beetje is, is waar ik heel benieuwd naar ben. of Ten eerste of die groepen onderzocht is, of op leeftijdsopbouw en achtergrond. Mm -hmm. Dus die groep, zeg maar, die... die de de, de raddraaiers bedoel je? Nou ja, of in ieder geval de, de bezoekers. De groep die zeg maar een beetje ontspoorden. Ja, precies. Ja, ik weet ik niet even van me raddrijers. de mensen die zijn mee. aangehouden, dat zijn er 35. En daar was het, uh, zeg maar, de meest voorkomende leeftijd was 18 en 19. Ah, ja. En ze varieerden in leeftijd van uh, volgens mij 16 tot 40. Ah, Oké. Okay. Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk die puber of, of uh, adolescentie leeftijd is natuurlijk, ben je natuurlijk ook toch wel heel gevoelig voor de emotionele sfeer die er rondom je heen hangt. En ja. zeg, maar als je, je je prefrontale cortex geloof ik, is nog niet helemaal uitontwikkeld, zodat je moeilijk je impulsen kan beheersen. Ja, en heb ik wel eens geleerd dat je ook niet goed de gevolgen van je daden overziet. Nee, nou, dat is wel ja. van toepassing deze keer. Dus, dus dan weet je ook niet welke daden je moet tegenhouden, zeg maar. Ja. Om later om geen negatieve gevolgen daarvan te ondervinden. Ja. Dus het is sowieso wel moeilijk, denk ik, om je los te maken van de groep op basis van individuele overwegingen, gewoon puur door de leeftijd. Ja. Maar waar ik, waar ik, wat ik zeg maar wel graag wil inbrengen in de discussie en waar ik ook graag wat meer over zou willen weten, want ik weet er zelf niet het fijne van. Maar ik heb zo het gevoel of het vermoeden dat uh, het einde van de blijde verwachting, zeg maar, een rol speelt. Wat bedoel je daarmee? Nou, vroeger was er zo'n soort van periode van blijde verwachting, zeg maar. Je, je, had eerst een, je werd eerst het, als vrouw dan eerst het hof gemaakt door een man die je graag zag. Ja. Uh, die hield je dan zo lang mogelijk tegen om niet te makkelijk te zijn, zeg maar. En dat hij ook echt de moeite voor moest doen om jou tot zijn vrouw te kunnen maken. Ja, dan ging je trouwen, en dan uh, kreeg je zeg maar wat je huisvrouw, traditioneel gezien. Mm -hmm. Wat inhoudt dat je gewoon ja, het huishouden moet doen <laughs> en met de komst van de wasmachine en dergelijke, ja, wat ja. te doen allemaal. En dan kreeg je een periode van blijde verwachting, zeg maar dat je echt bewust voor een kind koos en dat je ook gewoon ja eigenlijk de hele dag bezig was met het dragen en het zorgen voor een kind. En, ja. Ik heb het idee dat door allerlei omstandigheden die periode zeg maar, een beetje ondergesneeld is geraakt. En ik ben wel benieuwd hoe dat correleert met, zeg maar, want het schijnt wel als in de zwangerschap van een vrouw de vrucht wordt blootgesteld aan hoge niveaus van stresshormonen. Ik, ik, ik moet steeds meer zoeken naar de link met het harenverhaal. Ja, die mensen die ze uit de band springen, zeg maar, zeker als ze wat meer op leeftijd gevorderd zijn. Ja denk ik van, nou... Ik was bezig met het verhaal van... Ja, ik, ik heb een echo, dus het is moeilijk praten, maar... Ik wil het uh, niet, hoor. Nee. Okay. Maar als, als mensen, zeg maar... Als, als feutussen tijdens de zwangerschap worden blootgesteld... aan hoge niveaus van stresshormonen... Ja. Dan heeft dat een, een hele zware invloed op hun gevoelsleven... waardoor ja. ze, zeg maar, een soort van trillziekers worden. Ze hebben behoefte aan hele... Uh, heftige... Uh, Wacht, ik, ik, ik, denk, ik denk dat ik hem begin te begrijpen. Dus jij, okay. denkt, jij, jij denkt dat de, de, de, zeg maar, een beetje de, de modus aan mensen die er onder de railschoppers was afgelopen ja. vrijdagavond, dat dat mensen zijn uh, een beetje rond dezelfde leeftijd die geboren zijn in een, in een stressvolle omgeving, waardoor ze meer behoefte hebben aan situaties waarbij de adrenaline hen door het bloed juist, keert. Juist, dat is ik, ja. So. Ik, uh, ik, dus dat ik, vermoed ik hoor, ik zeg niet dat het zo is, maar dat nee, vermoed ik. En maar ja. Ik denk dat zeg maar, het tweeverdienersmodel en dat de economie steeds verder moet worden opgejaagd en dat vrouwen ook zeg maar, onder een, uh, aflo een, een oneindige reeks wisselende managers die iedere keer de afdeling opnieuw willen uitvinden ja. en een man die ook uh, moe van zijn werk thuis komt en dan nog uh, het huishouden moet worden gedaan dat je niet meer echt aan een blijde verwachting toekomt waardoor je zeg maar... Ook met middelenmisbruik, maar ook met uh, stressniveaus en korte lontjes... dat je dat als het ware die kinderen zo al op een achterstand zet... dat ze in feite uh, heel veel behoefte hebben aan kiks. Ik vind het een, uh, een interessant punt, uh, Timo. Maar ik, ik denk wel, man, als je daar onderzoek naar doet, dan kun je je promoveren. Dat, is, uh, dat, dat gaat wel heel ver, hoor. Nou, nee, ze doen tot nu toe, heb ik het idee tenminste, wat ik hoor dan in de media... want er was laatst ook een politiewetenschapper aan het woord... En die zei op de radio van, uh, ja die ochtend onderzocht dan zeg maar tot aan de vroege jeugd. Maar de zwangerschap wordt helemaal overgeslagen. Nou, en gat in de ik, markt. Mijn, mijn stokpaardje is al een hele tijd dat zeg maar de blijde verwachting al een hele tijd onder zware druk staat. Door allerlei factoren. Ja. En, en dat je zo zeg maar ook vraagt om ontsporende mensen. Oké. Okay. Jouw punt over de blijde verwachting is gemaakt. Maar okay. nu ben ik nog even benieuwd. Oh. Even gewoon concreet. Eh, ja. eh, los van de oorzaken van, van de, zeg maar waardoor die mensen daar aanwezig waren s'avonds op vrijdag 21 september. Ja. Wat hadden ze beter kunnen doen om het te voorkomen? Nou, minder zakgeld om te beginnen. <laughs> ja, maar dan niet, niet de ouders van die mensen, maar gewoon even de burgemeester, de politie. Oh, je. ja, nee, ja. De, de burgemeester hoorde ik, die zat er pas vier maanden. En burgemeesters schijnen wel getraind te worden, dat hoorde ik ook op de Radio 1 dan, Te getraind te worden door het, burgeme, het genootschap van burgemeesters. Die hebben dus allerlei cursussen voor hoe je je rol moet vervullen. Maar ik denk aan dat hij nog niet alle cursussen had doorlopen. Dus uh, ja, had misschien hulp moeten vragen aan een ervaren burgemeester in de buurt om uh, adviezen te vragen over uh, hoe hij dat zou kunnen doen. Maar ik denk dat hij het gewoon onderschat heeft. Ja. En wat hij had kunnen doen, ja, dat is mijn specialisme niet. Ik bedoel... Uh, zou hij politie... op moeten stappen? Sorry? Vind je dat hij op moet stappen? Ja, dat werd vanmiddag ook gevraagd uh, aan uh, iemand die in de Tweede Kamer zit, namelijk D66. En die vroeger een soortgelijke functie in het openbaar bestuur had bekleed. Maar die zegt van, nou ja, iemand die vier maanden zit kan je iets, iets niet kwalijk nemen. Kijk... Hij, dat is, dat is in dat soort functies is de eer meestal aan de personen zelf. Hè? Dat wordt aan de personen zelf overgelaten. Of ja. de gemeenteraad moet hem besturen, omdat dat zeg maar, het, uiteindelijk het hoogste orgaan in de gemeente is. Ja. Maar als de gemeenteraad niet beslist of die leren aan hem zelf laat, dan moet hij dat zelf beslissen. Of hij zeg maar, zichzelf in staat voelt om die fout te corrigeren en daarvan te leren. Maar, maar ja, ik, ik bedoel, politiewerk, dat, dat, dat hoort ook niet openbaar te zijn, de overwegingen achter de politiewerk. Want er kunnen mensen, zeg maar, Precies, die daar de... misbruik van willen maken, ja. kunnen met die kennis weer een voordeel doen. Dus op een gegeven moment moet er een soort van sluier van geheimzinnigheid over de overwegingen en dergelijke uh, vallen. En ja. nou, wat dat betreft kan ik wel zeggen, maar ik ben niet de eerste die dat zegt, denk ik... Dat, dat zeggen dat je MA achter de hand hebt, dat was niet echt handig, denk ik. Nee, Dat precies. kan je wel achter de hand hebben, maar je moet het niet. Uh, ik denk niet dat je het moet zeggen, want ja, dat, dat, dat, in, de, in die escalatieladder, zeg maar, van ja. over en weer, ga je dan, je dan, dan, dan net een beetje waar je op waar ze moeten rekenen. Ja, duidelijk. Hey, Timo, mag ik jou bedanken? Ja, wens graag gedaan. Blijf goed, je weer terug, trouwens. We... Ja, goed jou weer eens te spreken en tot een, uh, tot een volgende uitzending weer. Oké. Okay. Okay, doeg. Bye. Dat was Timo uit Den Haag. Misschien heeft u ook wel een mening. Vast wel. Laat het even weten. Op 0800 1121. Dan uh, praten we zo verder over haren. Wie heeft de schuld? Hoe kunnen ze voorkomen? Want zo'n nacht als uh, vrijdag 21 september, dat mogen duidelijk zijn, dat, uh, dat willen we nooit meer. Maria Mena met Habits. I am a creature of habit. And I move in search around you, I will admit there's a pattern, one I've created myself, none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 solid walls of our future and the go of my past. Maria Menna was dat met Habits. We praten nog steeds, nog steeds, nog een half uurtje lang over haren. Wie eh, heeft het nou echt gedaan? Waar ging het fout en hoe kan het beter? Eh, we hebben al een hoop mensen aan het woord gehad, maar we zijn nog niet klaar. Er zijn nog steeds heel veel mensen die, die bellen naar de studio. En een daarvan, dat is... Jasper, Jasper uit Amsterdam. Jasper, goedenacht. Ja, hallo, goedenacht. Uh, ja, ik was ICT-leraar. Uh, Oké. Okay. Op, op een smogschool, zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Kijk. En dat was toen in die tijd met MSN en, nou ja, toen was Martijn en allemaal dat soort, weet je, weet je, vieze, dikke mannetjes. Ja, ja, ja. Maar nu is het gewoon Facebook en um, ze voegen alles toe wat je... Ja, wat, wat je lief is. Ja. En ik vind eigenlijk dat die, dat die ouders gewoon ook op het account moeten kunnen van hun dochter. Oh, maar wacht even. Ja, ik... Was je op een middelbare school leren of op een basisschool? Uh, VMBO. VMBO, dus gewoon uh, tieners. Ja. Jij vindt dat ouders moeten kunnen, alles kunnen zien wat hun tienerdochters en nou, zo doen? Ja, zien, zien, zien. Eigenlijk, we komen nu in een tijdperk, dus, dus dat, uh, dat er uh, relletjes worden uh, geschopt in haren. Ja. En uh, ik vind dat het nu tijd is dat uh, van, weet je wat, je, je mag op Facebook, maar dan moet je mij wel uh, toevoegen. En dat de moeder of de vader. Ja. Dus die kan, dus die kan precies zien wat zij tikt en wat zij doet. Okay. Want, want het, is, het, het, is, het is gewoon onnozel als je gewoon, uh, nou ja, ik bedoel, die, die, hoe heet je nou, Emily, MT ik ben de naam. Dege die degene krijg. die het feestje gaf, Merte. Merte, ja, ja. Merte, ja. <laughs> die heeft dus gewoon, niet privé gezegd, maar die heeft gewoon gezegd van aan iedereen. Ja, of tenminste, het, wa het was openbaar, dus iedereen die, die wilde kon het zien aan de ICT en aan de, de, de school is... ook gewoon om die kinderen daarop te waarschuwen. Ik heb ze, uh, toen ik les gaf op MSN, een heleboel uh, waarschuwing ja. gegeven van... Uh, weet je wel wie dat is? Nee, dat weet ik niet. Nou, haal hem dan weg. Ja, maar goed, het, het ding was natuurlijk... zij kwam er al vrij snel achter dat het, uh, dat het fout ging... en toen heeft zij het feestje eraf gehaald... maar toen heeft iemand anders het er weer opgezet. En dan, en dan vanaf een eigen account, maar wel met ja, dezelfde bedoel. gegevens. Ja, er hoeft maar één persoon te ze zitten. Ze, die heet Koele uh, cool, cool, DJ uh, MJ uh, Mohammed. Of. of <laughs> weet, weet <laughs> ik en, nou, en die heeft gewoon 10.000 uh, uh, uh, andere vrienden. Ja. ja, nee, zo gaat ja, dat. Ja. Gaat gewoon een, maar het is gewoon doodeng. Als je erover na gaat denken. Ik bedoel, er wordt wel een beetje, beetje relaxed gepraat. Van ja, zou je de M1 niet moeten inzetten. En dit en dat. Maar. Op zich kan je echt, ik, ik hoorde het op uh, Nederland 1, volgens mij met Pauw en Witte Man, dat je gewoon rev een revolutie kan uh, creëren. Zoals op het, op het, in, uh, in uh, Egypte. Egypte. Ja, ja nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar ja, ik denk wel, voorlichting is goed hoor. En dat, en dat moet er ook zeker zijn om, om met name jonge mensen bewust te maken van uh, hoeveel mensen wel niet vaak kunnen zien wat zij allemaal op het internet zetten. Maar ja. dan blijft het natuurlijk zo dat mensen af en toe een foutje maken. Ja, maar bedoel, kijk, als jij, als jij een leuke dochter hebt en die zegt, uh, mama, papa, mag ik even op het internet? Ja, natuurlijk, ga je gang. Nou, nou dan gaat ze een Facebook-account aanmaken of iets. Of ze, hij, het uh, maakt niet uit wie, wie, wie of wat. Ja. En dan, en, en dan zie je van, hé, hey, party, party, zo, klik, uh, ook oh, weer leuk uitgenodigd. We zijn ja. een beetje van, ja, uh, klik graag, hè, uh, ja, ja, ja. revolutie hebben we nu. ja. Dus, dus iedereen klikt uh, gewoon eigenlijk, die, die, die leest niet de voorwaarden of zo. Nee. en uh, Alles wordt geïnstalleerd uh, zonder dat je het weet wat er aan de hand is. Ja. En, ja voor je het nou, weet, voor je het ja, weet uh, voor klik je op het verkeerde en dan zit je in de haren en dan loopt het uit de hand en dan weet je het ook niet meer. Nou ja, maar, nee, maar, nee, maar dan zegt je vriendinnetje of je vriendje van uh, hey, leuk, uh, ik heb uh, we, we gaan even ik heb 50, 50, 60 euro. We gaan even naar haar toe. Uh. Ja. Maar, maar dit was een heel ander verhaal. Nu gingen er gewoon hooligans naartoe. Ik ja. gewoon uh, erop uit waren om uh, rellen te schoppen. Ja, precies. Maar op zich, ik, ik vind jouw punt niet slecht hoor. Hè? Als oud-ICT-leraar van, nou, zorg ook nou een beetje voor goede voorlichting... zodat uh, tieners iets meer bewust zijn, dat ja, de ouders misschien ouders iets meer mee, mee kunnen kijken. Gewoon een beetje, die ja. ouders moeten zich, zich inleven in wat hun dochter of hun uh, zoon doet uh, op het internet. Ja. Nee, helemaal niet. Dat is zo belangrijk. Als je dat niet doet en gewoon negeert on, on, on, on, onnozel op de achtergrond blijft... Ja, ja, dan, kan het, dan kan het wel eens heel raar uh, aflopen, escaleren. Ja, nee, duidelijk, dat, dat punt is gemaakt. En dan gebeurt het niet, hè, want er ging ook een mooie... Ken, ken, je, een, ken je Limerick's? Limerick's? Ja, er ging een mooie Limerick over het internet... dat inderdaad ging over dat privacy vinkje. Die Limerick die luidde... Er was eens een meisje uit Haren dat wilde bijzonder verjaren... Ze gaf een linkje, maar miste een vinkje. Nu zit heel ik haren ben, op te blaren. Ik ben heel benieuwd wanneer ze bij Paul Witteman uh, verschijnt. Die, die merkte? Nou, ze heeft toch helemaal niets te verbergen? Nou, nah, maar dat gaat ze niet doen, denk ik. Of met een, met een vervormd stemmetje en met een balkje nee. opgedroogd of iets? Nee, die, schaam, die schaamt zichzelf denk ik helemaal dood. En dat is niet nodig, want zij is denk maar ik niet geschuldig. Plaats, dames en heren in Nederland die nu luistert Zo. in Merten. Spreek ze maar even toe. Ja. Merten, als je luistert, <laughs> je mag bellen. Ik, ik hoop niet dat ze luistert als uh, 16-jarige meisje om half vier s'nachts. Nou, volgens mij ligt ze gewoon nog steeds wakker. Uh, maar goed. Uh... Ja, nou, zou kunnen. Hey, jouw punt is gemaakt. Dank je wel voor ja. jouw inbreng vandaag. Opletten. Ja, opletten. Goed opletten ja. op internet wat je doet. Dank je wel, Jasper. Juist. Bye-bye. Oké, okay, bye-bye. Ik heb ook aan de telefoon Sita. Sita, goedenacht. Wat wil jij zeggen over, uh, over, uh, over haren? Nou, het is een, uh, een, een, uh, een uit de hand gelopen actie. Mede door... Uh, oh, die, die, uh, die galm zeg. Ik heb geen radio aan. Hoor jij een galm? Ach. Oh, ik, ik hoor geen galm, dus... Uh... Oh, nou ja. Ik probeer er doorheen te praten. Ik hoop niet maar, dat je uh, het te De media is gewoon de schuld. Oeh. Dat is gewoon echt de schuld. Ze hebben op, op, uh, op Radio 3 en Radio 2 hebben ze constant zitten aanmoedigen van uh, leuk feestje in Haren. Uh, in, uh, in ja. En, uh, en, en achteraf zijn ze van geen kwaad bewust. Ze hebben toch alleen maar een uh, verslag gedaan. Ja, nou, daar zijn, nou, daar zijn we wat excuses geweest. Ze hebben geweest nu he? weer, en, uh, het is zondag de hele dag erover gegaan, het is maandag de hele dag erover gegaan alsof ze niks anders te doen hebben. Die mensen die kijken volgens mij alleen maar even op, uh, op uh, teletext of weet ik het waar ze op kijken. Maar, en, en dan, en dan uh, hebben ze weer een hype te pakken... en daar kan iedereen weer achteraan hollen. Maar zeg je, het dat, het, op, zeg je dat het meer... Uh, vanmiddag is het erop geweest. Het is vanavond erop geweest bij al die uh, inbelprogramma's. Ja, nu hebben we het er ook over. Het is gewoon belachelijk. Maar jij, jij belt toch ook op? Om mee te ja, maar ik wil even vertellen hoe, hoe erg het is dat, uh, dat de media, dus de, de journalisten ja. of mensen die zich journalist noemen <laughs> en programmamakers, ja, ik, ik dat die dat twee. zaak nog veel meer op kunnen blazen. Ja, maar oké. Okay, maar is, is het dan meer de schuld van de media dan van die, ja. van die uh, mensen die daar vrijdagavond de boer zitten slopen? Ja. De, want die hebben dat die die hebben toch zelf een keuze voorkomen. gemaakt? Ja, de, uh, de macht van de media is zo ontzettend groot. Ja. Volgens mij waren er ook zelfs uh, uh, televisiemensen uh, uit het buitenland uh, ingevlogen. Hmm, dat heb ik niet gezien. Maar het zou, uh, het zou, uh, het zou maar, kunnen, maar heb ik niet gezien. Uh, hoe, hoe wist, uh, hoe wist uh, uh, de NOS ja. dat, uh, dat er bij, uh, bij Albert Heijn rotzooi getrapt zou worden? Ja, en kijk, op die avond zelf waren er natuurlijk allerlei journalisten in haren. Ja, hoeveel waren het er wel niet? Het waren nou, waarschijnlijk ja, dus... wel, wel honderden nou, journalisten. Nee, nee dat, dat, uh, dat is een beetje te gek. Maar ik weet, er stonden drie satellietwagens. Dus drie zeg maar, verbindingen waar vier konden worden uitgestonden. En er waren van NOS waren een aantal mensen, van SBS6. Dus ik, nou, laten we zeggen, een, een handjevol twintig, twintig journalisten misschien op z'n hoogst? Nee. Dat, maar maar dat, dat, dat vind ik op zich wel logisch. Ja, als je weet dat er ergens iets nee. staat te gebeuren, je, men, men wil toch zien wat daar gebeurt. Nee, dat is onzin. Oh. Dat is de hype van de, van de media. Die denken: van ha, we hebben weer wat hoor. Ja. We kunnen weer ergens uh, een, een, een, een, een ruil registreren. Ja, maar Als zij er niet waren geweest, was het waarschijnlijk ook minder uit de hand gelopen. Nah, Want die dat, jongeren dat die zijn op een gegeven moment erop uit om ook nog eens een keertje op de televisie te komen. Ja. Maar de denk jij dat als, als, er, als, er, als, er, als er dus niemand daar was geweest, geen journalist... en niemand had erover geschreven, maar wel hetzelfde was gebeurd... dat dat, dat, dat beter was geweest? Ja. Hmm. Ja. En die maar journalisten dan hebben die nou helemaal niks anders te doen... als achter zulke onzin aan te rennen? Nou, onzin. Het, is, uh, het was, uh, hoe je het ook noemt, Het was een groot evenement. Nee, dat hebben jullie ervan gemaakt, als, als uh, zogenaamde journalisten. Er zijn toch veel betere onderwerpen om uit te zoeken? Zoals? Nou, uh, noem maar uh, het feit dat er in, uh, in Nederland duizenden vrouwen... Uit, uh, uit het buitenland in hun huis opgesloten blijven zitten. Omdat, uh, omdat ze van hun echtgenoot niet naar buiten mogen. Ja. Mensen die... Uh, uh, in een rottige situatie zitten, waar ze niet uitkomen. Ja. En, en, en het is niet dat daar geen aandacht aan wordt besteed, maar de balans ligt een beetje verkeerd volgens jou? Wat? Het, het is niet dat daar geen aandacht aan wordt besteed, want ik hoor daar ook wel eens wat over... maar vol, volgens jou zouden mensen daar meer aandacht moeten besteden en minder aan dit soort hypes? Ja. Oké. Okay. En ook dat ze dus uh, uh, dingen die, uh, die gebeuren, die, uh, die niet zo hyperig zijn, dat ze die ook eens uit moeten zoeken. We hebben geen onderzoeksjournalisten meer. Nou, ze rollen allemaal een... achter elkaar aan. Hmm. Ik, uh, ik, ik, ik ruik toch een beetje cynisme. Waar, waar, waar komt dat precies vandaan? Nou, omdat ik vind dat, uh, dat ze veel te veel invloed hebben. Oké. Okay. De hele verkiezing is, is uh, dus gemaakt en gebroken door de journalistiek. Ja, ja oké, okay. dat, dat is wel weer een hele andere discussie. Nee, nee, nee, dat is interessant dat is hetzelfde. hoor. Hetzelfde. Nou ja, het gaat ook over de media, maar als we het over dat is de gaan hebben. ook geweest. Ja. Oké. Okay. Nou, of ik het nou De onwaardigheid niet... van de journalistiek. Maar dat, dat willen jullie niet horen, want uh, dat, dat past niet in je straatje. Jawel, anders had ik jou opgehangen. Toch? Ja. Nee, maar nou ja, het is nou midden in de nacht, dus uh, <laughs> uh, weinig journalisten die dit zullen horen. Ja. Nou ja, volgens mij, is het ook in, volgens mij ging het gisteren of uh, afgelopen avond in Pauw-Witteman daar ook over in een aantal programma's. Het is natuurlijk wel een interessante vraag. Maar ja, het ding blijft. Ik vind het uiteindelijk toch echt de schuld van de mensen die daarheen gaan. En die moet je aanpakken. Uh, nee, en, en als dan die journalisten niet... zich nou eens gemengd hadden ja, okay. ja. Onder, de, onder de hooligan. Ja, maar dat is gebeurd hè. En geprobeerd hadden om het te voorkomen. Ja, nee, maar dat is wel gebeurd. Dan waren ze hebben... geweest. Nou, die zijn er hoor. En die journalisten hebben klappen gehad. En uh, die, die, uh, die hebben bierflesjes tegen hun hoofd gehad. Ja, ja. No. nou, het zullen er reuze niet zoveel geweest zijn. Oké, okay. Sita, okay. jouw punt is helemaal duidelijk. En uh, dank ja. dat je dat met ons wilde delen vannacht. Oké. Okay. En ook, uh, ook, ook een mening waar, waar ik misschien zelf dan iets uh, kritisch tegenover sta... is hartstikke welkom hoor, dus uh, dat dat even duidelijk is. Mm -mm. Dank voor jouw kritische inbreng. Oké. Okay. Oké, okay. slaap lekker. Ja, gertige nacht nog. Dank u wel. Insgelijks. Dat was Sita. Uh, u heeft vast ook nog een mening. We hebben nog ongeveer 17 minuten om over dit onderwerp te praten. We hebben nu bijna alle invalshoeken gehad. Maar heeft u nog een originele? Laat het dan even weten. Misschien uh, vindt u wel dat de schuld heel ergens anders lag... dan bij de media of bij de politie of bij de burgemeester. Laat het weten op 0800 1121 0800 1121 Of klets even mee via de mail. Dat doen ook sommige mensen... Zoals bijvoorbeeld, even kijken, Herbert, die zegt... en dan niet Herbert, mijn medepresentator, maar vast een andere Herbert. Die zegt, de oplossing is zo min mogelijk aandacht schenken... zodat er geen beloning is. He, en uh, hij schrijft nog veel meer, maar dat is eigenlijk een beetje de hoofdmoot. En nog iemand zegt, de beginfout zit in Facebook. Uh, want, nou ja, en dat gaat er weer inderdaad over vriendschappen, wat dat waard is verschillende schuldigen worden aangewezen. Heeft u nog een ander idee? Laat het even weten, gaan we er zometeen nog over praten. Nadat we geluisterd hebben naar Phil Collins met I Missed Again. I Missed Again van Phil Collins. Ik heb uh, aan de telefoon uh, Wiebe. Hij belde al eerder vannacht, maar toen viel de lijn weg. Hopelijk is de lijn nu wel blijven staan. Wiebe, ben je er? Ja, hoor, ik ben er nog steeds. Uh, ik was even in de wacht. Gelukkig, je bent er. Ik hoor mooi u. even het rondzingen uit testen. Nou, dat valt ook mee. Ja, ik hoor, ik, heb, ik, uh, ik hoor geen vreemde dingen. Nee, nee, maar ik had hem even goed hard staan. En normaal, dan gaat het rondzingen. Nou niet. Het viel mee. Nou. Zit misschien wat, ja, fijn. Oh, da daar ben ik blij he? mee. Ik heb in ieder geval uh, helemaal zacht staan. Kijk, Wiebi, jij woont uh, vlakbij Haaren, toch? Ja, ik woont uh, 25 nou, kilometer van Haaren af. Uh, Haaren is een, uh, een, ja, het ligt eigenlijk aan de grens van Groningen. Hè? Het is uh, nou, een paar kilometer van Groningen af. Ja. Het is een, beetje, een best wel een chic dorp. In mm -hmm. bepaalde gedeeltes. Ja. Nou, ik, uh, wat ik vreemd vind is... Uh, ja, wat je kon verwachten is het volgende. Achteraf is natuurlijk mag ik praten. En ik vind dat ze achteraf... Uh, de de burgemeester best wel goed heeft opgetreden... door die mensen allemaal op video er uh, allemaal op te gaan bekijken. Maar wat, uh, wat wel had beter gekund volgens mij is het volgende. Zij wisten de vader van het meisje, van Mette geloof ik, hoe heet ze? Een 16-jarige meisje. Die oh, ja. had, uh, de vader en nog iemand, die had aangekondigd van... luister, dit is een privéfeestje, we hebben fout gemaakt. Kom alsjeblieft niet, een smeek bijna. Want die voelde wel aan, die gaat iets fout. Ja. Nou, zij hadden kunnen weten, als de mensen... Ondanks die smeekbedens, toch naar haren komen, dan weet je dat het rotzwintrappers zijn. Daar kun je van op aan. Ja, het zijn vaak jonge lui, je weet misschien niet wat ze doen, maar er zit ook een aantal bij, dat zijn echt hooligans. Ja. En volgens mij hadden zij uh, veel meer een achterhand achteraan moeten hebben. Als je een paar duizend man verwacht en daar zitten honderden uh, hooligans bij of rotzwintrappers, nou dan kun je echt uh, chaos verwachten. Dus volgens mij is het, uh, hebben ze het volkomen verkeerd ingeschat. En natuurlijk, achteraf makkelijk praten, maar ik zeg nogmaals, als jij dit aankondigt, de vader heeft de oproep gedaan, er is op de kranten in zijn geweest, het is een privéfeestje, is op alle radiosocellen geweest, het is een privéfeestje, kom niet aan en het komt toch, dan weet je, het zijn rotzitrappels. Ja. Dus maar... Dan zeg ik, dan moet je honderden, honderden, ME'ers hebben. Ja. Zo niet het lezen achteraan, het maakt niet uit maakt niet uit. Maar het is volkomen uit de hand gelopen. Ik. ik zeg het had anders gekund. Ja. En wist dat er hoe op af zou komen. Als je logisch nadenkt. Ik, uh, ja, ik, ik, ik snap op zich je punt. Ik vind, ik vind wel van... Uh, want want uh, er is geen feest dat zij de burgemeester dan... Ik kwam al eerder voorbij in deze uitzending ook. Dat, dat veel jongeren dan misschien denken... Ja, de burgemeester die zegt dat wel. Maar ja, mijn vrienden gaan erheen. Er uh, komen allemaal leuke mensen. Dus ik ga er gewoon naartoe. Ja, er komen allemaal leuke mensen, hoe kom je daarbij? Nou ja, ik, ik, ik denk niet dat er alleen railschoppers waren die avond. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar je weet, nogmaals, uh, ik, ik weet niet je jullie naam is. Uh... Renze. Renze, Renze, Renze, Renze uh, kijk Renze. Als jij als de vader een smeekbeder doet, dat was echt een kom niet naar Haren. Ja. Dan weet jij dat er rotsentrapjes onder zitten. Want ik ga daar niet heen als de vader een oproep doet... Ja, dan ben ik wat ouder Maar uh, jonge lui, die, die mogen graag een beetje oproep rijden Die mogen graag een beetje, een beetje als er dan een uh, uh, uh, feestje is, dan gaan ze erheen. Maar als er dan een is gedaan, het is geen feestje, het is een privéfeestje. Ja. Kom niet naar Haren, dan weet je, er zit wel eens bij. Precies, en dan is het eigenlijk onfatsoenlijk als je toch komt. Juist, juist, ja. precies. Nou zijn we, dat is de point. en, en is er dus, inderdaad, precies mensen. He heeft, heeft het dan ook te maken met een soort disrespect voor de politie? Uh, ja, men gaat... Uitdagen. Kijk, ik heb vroeger ook met oud en nieuw, toen ik heel vroeger uh, 16 of 18 was, dan, uh, ik weet niet wat je die tijd nog kende, dan stond het heel, uh, in, ik hoop met bakkenveen. ja, ik woon een beetje, al zo vier zo 4 kilometer van bakkenveen af. Yeah. En dan ging je naar het hele dorp, er stonden er 100 mensen, en dan uh, waren er wel eens wat erop zitten, dus, nou, ik deed er nooit mee, ik, ik voelde me er zo zoveel voor, maar ja, ik kan me wel iets mee voorstellen, maar hier is echt een, dan is oud en dat is anders. Maar, en dan ga je dan niet, sommigen gingen dan wat erop zit trappen, maar... Dit is volkomen uit de hand gelopen. Men heeft dus echt gezegd, kom niet naar haar. Dan weet je gewoon als burgemeester, dit had anders gekund. Maar ja, dit gebeurt één keer nooit weer natuurlijk, hè. Dat, Dat denk wel, ik wel, ja. Maar het had ja. Volgende keer misschien meer politie. Maar ik krijg bijvoorbeeld ook een mailtje van ene uh, Sal Cohen uit uh, de USA. Blijkbaar hebben we ook luisteraars in het buitenland. En hij moet ja. wel Nederlands verstaan, maar hij mailt in het Engels. This ja. is typical Dutch. En ik zal de rest even vertalen. Hij zegt, de politie die wordt niet gerespecteerd. Als je dit in de, U in, in de United States zou flikken... Uh, ja, dan, dan zou dit tuigen gewoon opgepakt worden en in, in de gevangenissen worden gestopt voor een ja, lange absoluut, tijd. Absoluut, maar dat is ook niet de juiste weg. Want kijk, je moet mensen een kans geven. Als je in de USA mensen na een klein vergrijp gelijk in de bak zegt, dan ben je heel ben je hele leven kwijt. Dat is natuurlijk, want het aantal mensen is zeven keer zo hoog. Uh, gerelateerd naar de, ge relatief naar de bevolking, is zes, zeven keer zo hoog als in Nederland. En dat zegt wel iets: mensen krijgen daar geen kans. Als je daar een klein vergrijp doet, dan kun je daar levens af. dan kun je een jaar de bak in gaan. Nou, als je leven kapot. Dus dat, dat is ook niet de bedoeling. Oké. Okay. Dus een harde ingrijpen is niet de oplossing voor ja. Nee. Ja, je moet wel harde, harder ingrijpen op de juiste manier. Je moet mensen heropvoeden en niet gelijk de bak inzetten. Je moet mensen wel een kans geven. Als je mensen gelijk een, een strafbak geeft van hier dat gunnen, dat gaat het ook niet goed. Dan hebben ze kansloos, komt het bij een werkgever aan de bak. Maar ik zeg: de achteraf hebben ze goed, ge, goed opgetreden. Met, ze hebben 35 mensen hebben ze op video gezet, hebben ze nagecheckt wie dat zijn. Die moeten ja. op het bureau komen. Ja. En uh, nou ja, die moeten we wel even in het verhaal doen. Maar nogmaals, van tevoren, het had anders gekund door meer mensen, omdat het aangekondigd is, kom niet. En dan zeg ik bij mezelf, ja, dan hadden we er gewoon meer NE's en meer mensen moeten staan. Dat, dat ben ik wel goed uit. Ja, en ben je dan ook voor zo'n oplossing die eerder werd genoemd in de uitzending van ze hebben bijvoorbeeld bij de toegangswegen naar haren gewoon uh, hebben politiecontroles uh, Heb neer. Ja. Is, is, is dat een goede oplossing? Had, dat had, had gekund, ja, dat had, heb ik gehoord, dat was de tweede of derde tweede, vanaf uh, drie uur geloof ik, was ja. die uh, Bellen, dat hoorde ik, ja, dat de toegangswegen, ja, dat had gekund. Ik ben er wel bekend. Inderdaad, je, hebt, uh, je kunt het behoorlijk afsluiten daar, dat is niet zo moeilijk. Ja, ja nogmaals, uh, dit men had het niet verwacht. Nee. Maar nogmaals, uh, aan de hand van die vader die oproep, had men kunnen zeggen van ja, we hadden gewoon meer politie moeten hebben. Dat, maar, dat, dat hebben zij waarschijnlijk niet gezien. Ja. Maar ik heb gezegd achteraf van, die jongens, we gezegd: is geen perspectief, je komt niet. En dan weet je: er komen robben Ja. Je woont vlak bij Haren. Heb je, heb je er zelf ook iets van? Uh, zag je ook meer mensen voorbij komen of zo in de buurt? Heb je er iets van gemerkt? Of is dat dan nee, toch net nee, te ver om iets van mee te krijgen? Nee, ik ben hier vertellen. Ik, uh, ik ik heb erover nagedacht. Ik, ik, ik had niet verwacht dat het uh, zo uit de hand zou lopen. Ik, had niet, ik dacht van: ik had niet verwacht dat Facebook dat mensen dan na zo'n uh, oproep, want uh, ik, ik, er is waarschijnlijk ook uh, ongetwijfeld op Facebook op geweest, kom niet, het is een privéfeest. Ja. En dan komt dan toch, ik verbaas het erover, dat al die jongeren dan toch gingen. Dat had ik niet verwacht, nee, dat al die mensen toch gingen. Onder die oproep van dat uh, ze niet moesten gaan. Ja, nee, ja, niet eens al die mensen, want er waren uiteindelijk op de avond zelf waren er 34.000, ik zat nog te kijken op, de, op het evenement, 34.000 mensen die zeiden ik kom. En uiteindelijk ja? zijn daar uh, volgens mij zijn er drie tot 5000 mensen, dus ja. laten we zeggen een tiende is echt opkomen dagen. Ja, nee maar dat vind ik nog veel. Ik bedoel, als we duidelijk zeggen kom niet. En je geeft er aard aan, maar hij heeft, oh, hij heeft meer aard aan gegeven van kom niet, ja. dan die eerste uitnodiging van, uh, nou dat was uit, dat meisje had van had het niet met haar uitnodiging gedaan, ja. maar er is veel meer aandacht geschonken van tevoren, kom niet. Ja. Dus er, men, men kon duidelijk weten van, en het is zo ongelooflijk breed in de, in de media geweest. En ze komen dan toch, dan kun je ervan uitgaan dat het rotse traps zijn. Ja. Ik vind Facebook vind ik een vreselijk uh, medium. Oh. Ik zou je eerlijk stellen: het heeft heel veel positieve kanten hoor, maar ik vind het een speeltje van de duivel. Dat zeg ik heel eerlijk hoor, ik wil so. niet radicaal zijn, maar men, ja, je haalt de goede dingen uit, maar ook hele slechte dingen. Ja. Okay. Want het Facebook gebeuren, zou ik eerlijk stellen: dat maakt mensen kil, koud. Want ik was laatst bij de psychiater in Drachten. Ik heb wat uh, ja, ik moest even een onderzoekje doen en daarna uh, nou, niet dat ik een probleem hebben of zo, maar uh, dat maakt niet uit ja, Dat is een heel verhaal, Maar goed, ja. ik was een psychiater en uh, ik was aan het spreken met mensen, dat heel grappig. En toen zei hij, de psychiater die uh, keek mij aan, en ik had niet door dat hij er al was. Ik zat te praten met mijn buurman. En toen zei hij, oh, Bosma, u, u was aan het entertainen. Ik zei, hm, wat? Wat, wat? Hij vond het wel grappig, want de vier mensen naast mij die zaten achter mijn rug mee te kijken. En hij zei, ja, hij zei, uh, dit is niet, deze tijd, in 2012, gebeurt er niet meer zoveel. Ja, ik, ik zei, klopt. Ik zei, twintig uh, jaar geleden was het heel normaal als je in een wachtkamer met elkaar sprak. Oh, ja. Nu met het Facebook en de moderne media. Dan praat mensen het echt leven, praat niet meer met elkaar. Nee, men heeft de, uh, men kijkt naar voren, men kijkt niet meer om, is niet meer geïnteresseerd in de buurman. Ja. En als jij kijkt en praat met je buurman, je bent geïnteresseerd in je buurman, dan wordt er vreemd gekeken. Ja. Dat is de tijd, en, en weet je, de Bijbel, uh, ik geloof heel erg in, in God, hè. Ja. Er wordt gezegd van... Uh, de liefde in de eindtijd zal bij de meeste mensen verkillen. Hmm. En het grappige is dat Facebook, dat de laatste 20 jaar, is de liefde bij de meeste mensen enorm verkild. Wiebe, wie, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik moet je afronden, maar ik, er komen een heleboel vragen bij op. Maar ik, al, ik heb meer mensen die over het onderwerp beginnen. Ja, je dus ik, ik beloof, volgende week uh, doe ik weer dit programma. Dan gaan we het over sociale me media hebben. Dus als je dan weer ja, luistert... Heel dan gaan we daar weer even over praten. Ja, maar het is een, het is een, het is een medium dat, ja. kun, dat komt veel slechtheid. uit. Er komen ook goede dingen voor. Je kunt okay. het op, kijk, computers kun je op een goede manier gebruiken, slechte manier, Maar er ja. komen vaak slechter, meer slechte dingen als goede dingen. Het punt, met... punt, punt is gemaakt. Ik, ik, ik moet ja. afronden, want ik heb nog één bellen ja. voordat het, uh, voordat het Bedankt, de hele uur weer nadert. Da dank het, voor jouw ja, inbreng, Liebe. Dan. En als je ja, nog meer wilt weten over het onderwerp en erover praten... luister dan uh, volgende week om dezelfde ja, tijd nog heel tijd. Uh, yes. okay. Ja, heel interessant. Yes? Oké, dank voor je belletje. Doeg. André, jij bent ook nog aan de telefoon. Hallo Renze. Vertel, jij had een punt en dat was voorkomen is beter dan blussen. Ouders moeten wel beter weten wat kinderen doen. Ja, ik denk dat namelijk de, de, de, meer van belang is te weten inderdaad. van nou, Waarom gaan nog zoveel jongeren naar zo'n plaats? toe Als ze al weten dat het eigenlijk een verjaardag is van iemand die ze niet kennen. Ja. Eh, ik bedoel, en eh, het verkeer toen ik ook uh, een later de berichten hoorde van ouders... die dan met hun kinderen bij de politie gingen melden omdat ze daar geweest waren... Ja. Toen dacht ik van, ja, dan weten die ouders dus op die, op die vrijdagavond zelf niet waar die kinderen naartoe gaan. En, en ik denk dat dat vooral de, de, de tijd van, van liberalisering, en dus ieder voor zich en God voor ons allen, maar allemaal echt puur op onszelf gericht, dat dat een van die oorzaken is. In veel gezinnen moeten zowel vader als moeder uh, keihard werken om de rekeningen te betalen. Ja. hebben dus veel minder tijd voor de kinderen, laten die ook maar aan het lot over. Als kinderen al iets doen, een correctionele tik mag dan nog net, maar uh, zware straf is al heel snel mishandeling. Mm -hmm. Ook scholen grijpen niet in, want die zijn alweer bang geworden voor de eigen jeugd. Ja. Dus ja, dat, dat, het doet allemaal maar. En uh, pas als het fout is, dan moeten MA er mede maar op afgestuurd worden. Ja. Okay. En dan denk ik van ja, eigenlijk uh, slaan we gewoon helemaal door. Ja. Uh, ik, uh, in de tijd met, uh, met dan, nou, maar proberen alles te betalen en werken, werken, werken. En hebben we dus veel te weinig aandacht voor de jeugd, die uiteindelijk wel onze toekomst moet worden. André, dank voor dit punt. Het was kort maar krachtig. Jij zegt, het, het moet ook iets meer terugkijken naar gewoon de jongeren en hoe ouders daarmee omgaan en welke ruimte zij hun kinderen geven. Dat, ja, pu dat ja, punt ik is denk gemaakt. Dat, dat er veel meer gedaan kan worden dan nu. Oké, okay. dankjewel voor jouw uh, kort maar krachtige inbreng. En Graag gedaan. Uh, geniet nog van het programma verder. Zal ik doen. Oké. Okay. Tot ziens. Dat was André en daarmee sluiten we het onderwerp haren af. We hebben twee uur erover gepraat met veel invalshoeken en meningen en discussie. En dat is goed, daar is dit programma voor. Nationaal gaan we verder met veel muziek. Dat is altijd het tweede deel van het programma. Dank allemaal voor de inbrengen zover. En ja, tot, tot zometeen na het nieuws.